Gezegd dat hij me wel wil opvolgen bij de musea. Wat vind je daarvan? Dat kan niet. Wie moet het dan doen? Kunt u het niet zelf blijven doen? Nee, als ik geen directeur meer ben, dan heb ik daar geen functie meer. Dan moet ik het doen. Ik dacht dat jij dat wel niet zou willen. Ik vind het niet leuk, maar als u het niet meer doet, dan moet het wel. Het hoort bij mijn afdeling. Dan zal ik dat tegen Balk zeggen. Ik moet ook niet aan denken dat Balk zich met mijn beleid zou gaan bemoeien. Balk weet er niets van af. Ik zou dat niet verdragen. Ik zal hem dat op zijn hart drukken. Hij zal me moeten beloven dat hij dat niet doet. Dank u. En wie moet mij dan opvolgen in het bestuur van het genootschap? Gaat u daar ook al uit? Natuurlijk ga ik daar uit. Ik kan daar toch niet in blijven zitten als ik gepensioneerd ben. Ik zie niet, en waarom niet? Omdat ik daar het bureau vertegenwoordig. Dan blijft u het bureau vertegenwoordigen. Nee, dat kan niet. Als ik geen directeur meer ben, dan moet ik mij uit zulke functies... Trekken. Maar u wordt toch lid van de commissie? Dat is wat anders. Dat is omdat de commissie mij dat gevraagd heeft. Maar ik word toch heus geen voorzitter van het genootschap, ik moet er niet aan denken. Dat hoeft ook niet. Er is afgesproken dat buiten rust Hettema voorzitter wordt. Het is genoeg als je voor het bureau in het bestuur gaat zitten. Kan Bart dat niet doen? Bart? Ik weet niet of Bart daar nu wel de geschikte persoon voor is. Waarom zou Bart daar niet de geschikte persoon voor zijn? Het is zo'n beetje precies. Dat lijkt me alleen maar een voordeel. Goed, ik zal het Bart vragen. Maar ik ben geen lid van het genootschap. Dat doet er niet toe, dan word je gewoon lid. Als je hier op het bureau werkt, moet je lid worden. Maarten is ook lid geworden. Maar ik weet niet of ik wel lid wil worden. Dan zal ik toch eerst de statuten en het huishoudelijk reglement moeten bestuderen. Die zal ik voor je opzoeken en dan ben ik ook bang, dat ik het niet behoorlijk vind, dat iemand, die net lid is, meteen in het bestuur komt. Als ik zelf lid was, zou dat niet zo'n prettige indruk op me maken. Maar je bent geen gekozen lid, je bent een vertegenwoordigend lid, je vertegenwoordigt het bureau. Als jij het niet doet, dan moet ik het doen. En ik moet ook al de museumcommissies van meneer Beert overnemen. Ik moet toch eerst de statuten en het huishoudelijk reglement bestuderen voor ik een beslissing kan nemen. Goed, ik zal je die bezorgen. Meneer Koning, hebt u misschien even tijd voor me? Hier? Nee, onder vier ogen. Als dat mogelijk is. Ik hoor het wel. Ja. Dat is nu akelig, dat ik geen eigen kamer meer heb. Nu moeten we op de gang gaan staan als we niet gehoord willen worden. En dan kan er ook nog elk ogenblik iemand langskomen die naar het toilet moet. Laten we dan in het kanteurbehoeftemagazijn gaan. Ja, laten we daar dan maar gaan. De zaak is deze, meneer Koning. Dat ik nu ik mijn doctoraal heb gedaan aan mijn toekomst moet gaan denken en dat ik tot de conclusie ben gekomen dat het zonde en jammer zou zijn als mijn kwaliteiten ongebruikt zouden blijven. Dat hoeft toch niet? Dat hoeft ook niet, maar in mijn huidige functie heb ik toch niet de mogelijkheid om ze geheel te benutten. Dat zie ik niet in. U hebt juist een enorme vrijheid, en u hebt een bibliotheek tot uw beschikking. U kunt doen wat u wilt. Maar ik zit wel op een erg laag salaris. Niet zo laag. Voor een academicus, bedoel ik. Een wetenschappelijk ambtenaar verdient meer. Daarom, dat wilde ik ook maar zeggen. Nu gaat meneer Beert haar straks met pensioen. En nu heb ik mij afgevraagd of er dan bij u misschien een plaats vrijkomt. Dat weet ik niet, maar als er een plaats vrijkomt, is die voor Muller. Voor Muller? Maar Muller is toch niet afgestudeerd? Muller studeert binnenkort af. Ja, maar geen Nederlands. En professor Springvloed was heel lovend over mijn prestaties... Ik weet niet of de professor van Muller dat ook is. Dat hij geen Nederlands studeert vind ik eerlijk gezegd alleen maar een voordeel. Ik heb niet zo'n hoge dunk van de studie Nederlands. Oh, nee? Maar u hebt zelf Nederlands gestudeerd. Daarom? Ach, wat vind ik dat nou akelig. Ja, want nu word ik het slachtoffer van uw slechte ervaringen. Nou, slachtoffer. Ja, zo voel ik het toch wel. En... Als u nu eens, behalve voor Muller, ook voor mij een post op de begroting zette? Nee, dat doe ik niet. Waarom dan niet? Omdat u me geweldig zou irriteren. Ik moet er niet aan denken dat ik met u zou moeten samenwerken. Ik zeg het maar zoals het is. Het heeft geen zin om er omheen te draaien. Ik vind het heel akelig om te horen. Ik had het niet van u verwacht. Toch is het beter dat u het nu hoort... Dan dat u het later merkt. Nou, dan ga ik maar. Ik had me meer van dit gesprek voorgesteld. Zoals u zult begrijpen. Wat wilde de gruiter met je bespreken? Hij wil bij mij komen, werk. En wat heb je gezegd? Dat dat niet kan. Dat lijkt me verstandig. Je zult met Bart al genoeg te stellen krijgen. Wist jij dat Ansing weggaat? Ik hoor net dat Ansing weggaat. Wat zeg je me? nou? Wist jij daarvan? Nee? Van wie heb je dat gehoord? Van Bavelaar. Hij heeft een leraarsbaan in Enschede. Ik weet van niets. Maar ik heb toch altijd al gezegd dat die jongen niet geschikt is voor de wetenschap. Misschien dat we nu eindelijk een goeie kunnen krijgen. Daar hoor ik nu werkelijk van op. Ga jij weg? Ja? Van wie weet je dat? Van de Haan. Dat was niet de bedoeling. Weet Beerta het ook? Ja. Dan zal ik het hem vertellen. Meneer Beerta, ik hoor dat u zojuist van mevrouw Haan gehoord hebt dat ik weg ga. Dat was niet de bedoeling, maar het is wel juist... Ik word leraar in Enschede. Wat was niet de bedoeling? Dat u het van mevrouw Haan zou horen. Ik kijk er inderdaad van op. Dat kan ik me voorstellen. Hendrik gaat weg. Gaat Hendrik weg? Waar naartoe? Naar Enschede. Leraar. Dat is anarchie natuurlijk. heeft ze de zin... Als hij in Enschede zit, dan kun jij hem niet meer invloeden. Dat weet ik niet, maar ik vind het wel een ramp. Hij was de enige aan wie ik nog wat had. Nou, wat aan had. Als het erop aankwam, liet hij altijd in de steek. Niet als het erop aankwam. Hij was in ieder geval de enige die het ook onzin vond. Als directeur, schijnt ik in een eentje. Nou, sta je in je eentje? Zo erg is dat nou ook weer niet. En nog een ramp. Pas op. Ja, ik zie hem wel. Dag Jonas. En nog een ramp. Wil je niet eerst een borrel? Ja. Wat is dat dan voor ramp? Ik moet Beta opvolgen in de museumcommissies. Dat kan niet. Het moet. Dan moet je ontslag nemen. Ook nog in commissies. Het zou het einde zijn. Dan is het maar het einde. Maar ik wil het niet. Ik wil geen man die in commissies zit. Hoor je me? Ik wil geen man die in commissies zit. Ik hoor het. Ik wil een man waar ik respect voor heb. Geen man met status. Dan heb je de verkeerde man getrouwd. Dan ga je er maar uit. Goed. Wat ga je doen? Eruit. Nee. Hé, hey, blijf nou maar. Nee, ik ga eruit. Gooi me. Ik wil een man... Dan ga je er maar uit. Mensen, kijk eens omhoog. De Hier gaan we vanavond eten. Meneer Van der Haag staat ons te filmen, geloof ik. Ga maar achter me staan, kind. Oh. Jij gaat naar Enschede, hè? Ja. Vond je het hier niet leuk? Ach... Niet leuk. Maar je denkt dat het als leraar leuker is. Ik weet niet of het als leraar leuker is. Waarom ga je dan weg? Ik doe het voornamelijk voor Annegien. Die wil graag terug naar het oosten. En met die twee kleine kinderen is het ook wel lastig in Amsterdam. Jullie kunnen toch naar het Vondelpark? Ja, het Vondelpark. Maar dan ben je ook wel uitgepraat. Daar staat Bart... Zou ik me van je voorstellen? Bart? Oh, neem me niet kwalijk. Ik had jullie even niet gezien. Dit is Nicolien. Nicolien koning? Dag mevrouw koning. Wat aardig dat u met Maarten meegekomen bent. Zeg maar, Nicolien. Ja, wel graag. Was je hier al eens eerder geweest? Ik ben hier geboren. Ik ben je hier geboren? Wat leuk. Dat zou ik nog geen ogenblik gedacht hebben. We varen. Het is altijd een heel mooi ogenblik. Vind je ook niet? Meneer Koning, wilt u misschien door mijn kijker kijken? Jawel. Hier kunt u nog stellen. Als hij niet scherp is. Prachtig. Dank u. Misschien wil uw vrouw ook wel eens kijken. Wil jij het ook zien? Ja. Heel mooi. Dank u wel. Dan ga ik maar weer eens verder. Misschien dat er nog anderen willen kijken. Plezierige dag verder. Slofstra is een beetje gek. Ik vind meneer Slofstra heel aardig. Ik ook. Ik heb hem aangesteld. Ik zal je ook even aan balk voorstellen? Ja. Dit is die Hallo, Balk. Heb jij je vrouw niet meegenomen? Die moet op de kleintjes passen. Maar ik was ergens anders misschien op weg. Goed. Wat een verschrikkelijke man. Met je vader. Ja. Dat je je zo gedraagt alleen omdat je met de situatie geen raad weet. Ik weet me met de situatie ook geen raad. Maar nou, jij gedraagt je niet zoals je vader. Dan zou ik niet met je getrouwd zijn. Zullen we naar voor het voordek gaan? Zitten jullie hier? Ik zocht jullie al. Dag Nicolien. Dag meneer Beerta. Is dat dat pak waar ik toen die kip over gegooid heb? Zulke dingen herinner ik me niet. Wil jij er ook even bij komen, Anton? Een probleem. Dag meneer Koning. Wat enig dat ik u nu ook eens in een andere dag. omgeving zie. Dag meneer uh. <laughs> Dat is mevrouw koning. Meneer Pernal, nou, dag meneer. Heel leuk om ook kennis met u te maken. Wie is dat? De opvolger van Van der Haard. we bijna ergens anders gaan zitten?